Op de pot van het gulden schot. Met te veel lekker rust in je woning. En dan wordt je, misschien nog het een schoning, zeg maar Rekke, bel jij onze eerste kandidaat. Dan houden we ze een foto voor de lens. Beste kijkers, hier ziet u dan het intelligent gelaat van meneer de Lange, het is net een mens. Hallo? Hallo meneer De Lange, staat uw toestel aan? Zit u klaar voor het lossen van het eerste schot? Wat zegt u nou? Wil ik u onder de douche vandaan? Is het dan niet eng dat u nou bloot aan het schieten moet? Wie goed ligt, wie niet weef en verstand van schieten heeft maak de kans op de pot van het schulde schot Schilper wordt, wat is dit toch een enig spel. Het is leuk als je je naam hoort op tv. Ik schiet midden in de roos, dan sta ik hier zonder flanel. Met de lange, Kees de Lange, spreekt u mee? Uh, hallo uh, meneer, wacht u nog even voor ik richt. Want ik trek nu maar liever eerst iets aan. En dan doe ik ook nog even de gordijnen dicht. Ik zie wel honderd mensen voor de ramen staan. Ja. Omhoog, omhoog, dan nog iets omhoog. Naar rechts, naar rechts, vuur. Als ik het niet gedacht had mis. Wie goed weet, wie niet weet en de stand verschiet.